12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Vier gemeenten willen niet langer dat asielzoekers voorrang krijgen bij de toewijzing van huurwoningen. En in 26 andere gemeenten is daar discussie over, meldt de Volkskrant. Sinds vorig jaar zijn gemeenten niet meer verplicht om asielzoekers met een verblijfsstatus voorrang te geven. Castricum kondigde in september al aan daarmee te stoppen. En ook Medemblik, Stichtse Vecht en Westland zijn dat van plan. Volgens de gemeenten is de regeling vooral slecht uit te leggen aan jongeren die al jaren op de wachtlijst staan voor een huurwoning. In het centrum van Utrecht heeft een automobilist... vanochtend vroeg een ravage veroorzaakt. De bestuurder ramde drie geparkeerde auto's... die zwaar beschadigd raakten en rende daarna weg. De Utrechtse politie heeft de automobilist nog niet teruggevonden. Mogelijk was er ook een bijrijder. De rechtervoordeur van de auto stond ook open. De laatste patiënten die in het failliete MC Slotervaart in Amsterdam liggen... worden vandaag met enkele tientallen ambulances overgebracht... naar ziekenhuizen in de buurt. Alle opgenomen patiënten moeten vanmiddag om drie uur weg zijn.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 Het is vandaag bewolkt met later op de dag buien, soms met onweer. Het wordt een graad of 12. In het weekend iets frisser, op zondag wordt het amper 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar files in de regio. Op de N9 is het bijvoorbeeld druk van Den Helder naar Alkmaar... tussen Schorel en Bergen, 4 kilometer. En op de N305 dront de Almere tussen de afrit Nijkerk en Nijkerk er nou 40 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud, maar klein. Dit hart, ik heb het pas gekocht. Plus een tweede hand. Je blijft geen gouden kopen. Geen gouden Ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast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 Baby, all I need is you. I love the way you move. Have you ever seen a sunrise? Have you ever seen a gunfight? I know what you're gonna say. You know what I wanna do. I live life from the upside. Come see me. I'ma show you the upside Ride. We spit the pill and go home together And you can show me your forbidden treasure. treasure Jesus died on the cross, of course You be my dessert, I be your main course Marvin gay, sexual healing If you don't think that it sounds appealing I've been all around the world And I found nothing like you Baby, you a special girl You should know, there's nothing that you can't do I know you better than you know yourself I know deep down you're a beverage your of wealth Believe, and it's gonna come true I'll be praying for me and for you, for you, for you. In the middle maybe all I need is you. In the middle.